Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt erop dat er een tweede ronde komt voor de verkiezingen in Turkije. Daar worden nu de stemmen geteld en het ziet er naar uit dat de huidige president Erdogan... en zijn concurrent Kuluc Daroglu allebei geen meerderheid hebben behaald. en Dus moeten ze nog een keer aan de bak om stemmers te winnen, zegt deze Turkije-kenner. Beide kandidaten die hebben zich neergelegd bij de tweede ronde eigenlijk. Ze hebben gezegd, als er een tweede ronde komt, dan is dat de wil van onze volk en dat accepteert. Uh, wat gebeurt er bij de tweede ronde? Ja, dat is nog onduidelijk. Uh, in twee weken kunnen heel veel dingen uh, gebeuren, veranderen. Er kan goed campagne gevoerd worden. Volgens Turkse media is zo'n 98% van de stemmen geteld. Op de uitslag moeten we dus nog even wachten. Over een uur gaat het Marengo-proces verder tegen Ridouan Taghi. Het is de eerste keer zonder zijn advocaat Ines Weski. Zij werd opgepakt omdat ze berichten zou hebben doorgespeeld naar Taghi, zodat hij ook uit de gevangenis kon handelen. Voorslaggever Mathijs van de Wiel zegt dat het nog niet is gelukt om een nieuwe advocaat te vinden. Kennelijk is het heel lastig en daar kun je alles bij voorstellen. Gezien wat er allemaal gebeurd is rondom dit proces. Twee advocaten zijn inmiddels gearresteerd en advocaat Wiersum is vermoord. Taghi zal dus noodgedwongen zijn eigen verdediging voeren omdat er geen nieuwe advocaat is. En dat heeft hij de rechtbank laten weten. Maar de rechters zullen moeten zeggen of ze dat goed vinden. En als ze daar niet mee akkoord gaan wordt er een advocaat aangewezen. En nog steeds worden er in Hollywood amper scripts geschreven voor nieuwe films, series en talkshows. Begin mei legt de scenarioschrijvers het werk neer. Ze willen onder meer een beter salaris. Nieuwsuur sprak een Nederlandse scriptschrijver en die zegt dat ze slecht zijn in onderhandelen. We zijn in zekere zin omdat we allemaal zo van ons werk houden dat, he, als scenarist om die verhalen te maken. Daardoor word je ook een beetje chantabel. Omdat je ook als je wat te weinig krijgt de kans om iets moois te maken met geweldige acteurs. Op televisie wordt uitgezonden, ja. de nieuwe dramaseries. Nou, alles voor die kans dus, ook als hij slecht betaalt. Als de staking in Hollywood lang aanhoudt dan zien we dat in Nederland over een tijdje terug op de streamingsdiensten. En het weer nog, in het oosten behoorlijk wat zon bij gaat of 19. In het westen wordt het een bewolkte dag met vanmiddag regen of motregen. Daar is het ook een stuk frisser, rond de 13 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden langzaam maar zeker alweer korter. Er zijn ook niet veel bijzonderheden. Alleen op de A10 is het nog wat drukker. Op de Ring Noord van Amsterdam voor de Koentunnel. Want daar heb je 10 minuten extra reistijd. En op de A27 van Almere naar Gorkum is de vertraging ook 10 minuten tussen Hilversum en Knooppunt Lunette. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 You want me inside it yeah. Make me to slide it yeah. Knowing we should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 I can't play the support. Stars in the ceiling don't feel like a push, Came from the trenches just living on war. What's supposed to process you? Lacking on board the one I adore. Tap at your rising, bodies united. Now that I've trapped you in, in my arms, no need to fight it, no need to hide Nee, maar bitch.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 Ik te is maar nog steeds hetzelfde humeur. Ze wil gastenlijst, maar ze wordt geloosd door precies dezelfde term. Ja, huh? yeah, bomvoyage, bomvoyage, hoe ze geurt, spionage, ze heeft nieuwe tatoeage. En kom ze met een glaasje, bomvoyage, bomvoyage, hoe ze geurt, spionage, ze heeft nieuwe tatoeages. Ze komt ze met een glaasje. Yo, Elo, los, kom, zeg het kom, wacht het kom, doe het kom, doe ik kom, doe het kom, doe Elo, kom, kom, breng het kom, geef het kom, kom, kom, work, work, work, work. Oh, elo, shari, Sherry komt, zeg het kom, was het kom, buk het, kom, druk, het kom, doe het kom, work. Hé, los, komt, breng het kom, geef het kom, bitch, Bij Rihanna kom, work work work. Vrijdagavond, champagne, nieuwe bitch, nieuwe tanden, energy. Doe me dansje in mijn hotel, daarbelandje, morgenochtend, late check-out, sugar twee croissantjes. Vrijdagavond, doe mijn dansje, doe me dansje, doe, doe mijn dansje. In de club en ik ben super wavy. Doe mijn dansje, doe, doe mijn dansje. Elke vrijdagavond super episch. Doe me dansje, doe, doe mijn dansje. En altijd. Ik zoek single lady, doe me dan, doe, doe me dan. en olie bitch, hij doet Ja, ja bomboyage, bomboyage. Hoe ze geurt, spionage, ze heeft nieuwe tatoeage. En kom iets een glaasje, bomboyage, bomboyage. Hoe ze geurt, spionage, ze heeft nieuwe tatoeage. Ze komt een glaasje. Yo, hé, los, kom, sagat, kom, het, komt, ze komt, komt, doe komt, het, komt, Elo, ja, oh, hey, shawty, hey, shawty, kom, breng het kom, geef het, kom, bed en ja, kom, work work work. Oh, Elo, shawty, kom, zeg kom, was kom, kom, kom, do it work. Elo, shawty, kom, breng het kom, geef kom, bed en Rihanna kom, work work work. That your love wasn't true moment I'm halfway out the door on to the next thing I'm searching for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 Ik heb mijn waarde, ik hou mijn cool, ik, ik weet die mensen kijken naar me. Shout naar mijn dame, shout naar de vader. Die is mijn boys weten zonder spraten bij geen zaken? En daarna weet ik kampioen dingen keer, ik pak ze aan. swift, flieg, ze van dag te dag. Twintig jaar in deze honor dan mijn achterbank. In een laat je weten dat het anders kan. Ik kan ze niks lachen. Nog een rondje, ik lach. Half vol of half vast Lee, het doe je na na na na. Ik kan ze niks lachen.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 Tupu, tupu, tupu, tupu, tupu,